Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf volgende week zaterdag gaan er nieuwe versoepelingen in. Dat is vier dagen eerder dan gepland. Al betekent dit niet dat we niet meer voorzichtig moeten zijn, zegt minister De Jonge. Vrijdag aan het einde van de dag hoort u daar meer over. Ook bijvoorbeeld die mondkapjesplicht, is dat nou nog nodig of niet? Exact, ook de mondkapjes. We nemen alle maatregelen opnieuw onder de loep. Wat kunnen we daarvan nu al loslaten en wat hebben we daarvan ook nog even nodig? Vanaf volgende week zaterdag mag je acht mensen thuis op bezoek krijgen, mogen er 100 mensen tegelijk naar een restaurant en zijn sportwedstrijden weer toegestaan. Ook mogen kroegen tot middernacht de boel openhouden en gaan clubs weer open, al moeten zij wel werken met toegangstesten. In Amsterdam zijn twee scholieren omgekomen nadat ze van een dak van een huis waren gevallen. De slachtoffers, een jongen en een meisje, waren allebei net geslaagd voor een HAVO-examen. Het ongeluk gebeurde vorige week vrijdag. Nabestaanden zeggen tegen AT5 dat de scholieren op de rand van een dakterras zaten. De NS rijdt vanaf vandaag weer volgens de dienstregeling van voor de coronacrisis. Sinds vorige maand mocht je alweer voor een pleziertripje met de trein. Eerder adviseerde de overheid om alleen de trein te pakken als je reis strikt noodzakelijk was. En je zou zeggen dat er flink is gefeest gisteravond bij het Nederlands Elftal na de overwinning op Oekraïne. Maar de spelers hebben geen Polonaise gelopen, zegt verdediger Nathan Akenet. Nee, niet echt eigenlijk. Je gaat in de bus weer naar huis of naar zijste en dan... Uh... Eten. Natuurlijk is het wel gezellig aan tafel en uh, goede gesprekken en iedereen is blij. Uh, maar ja, je moet natuurlijk ook weer uh, ja, goed slapen. Vandaag was training en dan weer focussen op, op donderdag. Dan speelt Oranje de tweede wedstrijd van dit EK tegen Oostenrijk. In Apeldoorn barste gisteravond wel een groot feest los. Ja! Ja, honderden oranje fans bouwden een feestje op een rotonde. De GGD kijkt nogal bezorgd naar die beelden. Het is begrijpelijk dat mensen losgaan, dat ze graag zich willen uiten, dat ze graag samen willen zijn, samen willen feesten. Maar ja, wij houden ons hart dan toch vast als GGD. Als je kijkt dat het voornamelijk jonge mensen waren die daar waren, die zijn ook nog allemaal niet gevaccineerd.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 Op de A10 De Ring van Amsterdam staat een korte file op de Ring Zuid... tussen knooppunt Amstel en knooppunt Nieuwmeer. Richting Den Haag heb je ongeveer 10 minuten op onthoud. En op de N201 Uithoren-Hilversum tussen Wilnis en de aansluiting met de A2... moet je ook rekening houden met een kwartiertijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's me, myself and I It's just me, myself and I Ja, een beetje lullig voor uh, mijn collega Albert-Jan Vos... dat ik deze plaat aan het begin van het uh, derde uur van Zandvoort op zaterdag. Me, myself, en I. Nou, daar kan je het weer mee doen, uh, Albert-Jan. Ja. Je in ieder geval uh, lekker uh, begin van het uh, derde uur... met uh, de single van uh, De La Zo. Wat gaan we in het derde uur allemaal doen? Over een tweetal platen nou ja, gaan we natuurlijk even Pit doen. En dan hebben we natuurlijk allereerst uh, uh, goed nieuws... Uh, wat, uh, wat betreft de Formule 1 op, in Zandvoort...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 Het gedicht van de week dat is om kwart voor vijf. Goed, pit report. Uh, even tussenstand. Wales, Zwitserland. Uh, de eerste helft is uh, geweest. We zijn met de tweede helft begonnen.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 Hier is ponta cantar Si las penas de la vida se De zomer, ook op de Salford Radio met Belle Paris. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, ja. hoor je nu overal. ieder weer. CFM sounds. de pit report, maar de eerst deze van Bruno Mars, in Treasure. Ik ga erbij zitten. Ik ga you, you, Ik ga erbij zitten. Ik ga erbij zitten. Ik ga Je de single van Bruno Mars en Treasure. Wil je nog even vertellen hoe het op dit moment staat bij Wales-Zwitserland, Albert Jan? Nee, ja, jij hebt Zwitserland. Ik had, ik had, ja, daarom, daarom, daarom. Als ik mijn hoofd omdraai, dan is het 1-0. Nee hoor, het is uh, uh, uh, Wales-0-Zwitserland-1. Uh, Kijk, dat zijn de... Regio. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report.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 Guardiamo un tratto troppo lontano. Viaggiare la nostra passione. Incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, stare amici di tutti. Denn Dernah, Demnah, Siamo, ragazzi.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 Giorni davanti, in mente un'illusione, siamo fatti così, parliamo sempre al futuro e così immaginiamo.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 De uh, Kids from Fame en de Star Maker. Straks hebben we trouwens SOS Live. Eerst zometeen het uh, dier van de week. Maar over die uh, SOS Live daar hebben we een uh, playlist van uh, gemaakt, Abidjan. Uh, ja. Op uh, Spotify. En iedereen uh, kan onze playlist uh, nu inzien, uh, beluisteren en eventueel downloaden. Kijk even onder uh, jouw Spotify account naar ZOS Live. Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag. Oftewel, zie onderzijde eigenlijk, hè? Ja. Zie document... onderzijde live. live. En uh, ik, dan uh, kan je de playlist uh, terugkijken van, uh, van onze uh, SOS live op de radio. Half yes. vijf geweest, dier? Ja, hier die. Hoe heet die? -b -b <liginiziiberal Cesatie> Libby. Libby, okay. oké. Ja. Libby is een mix tussen een Labrador en een Australische herder van twee jaar. Helaas was ik in mijn vorige huis niet meer op mijn plek... en daarom zoek ik nu een nieuw huis...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 Get Op Zomerradio vanuit Zandvoort hoor je de Mama's en de Papa's. En de California Dreaming. We gaan er nog eentje draaien voor uh, de SOS Live. En het is weer een hele mooie uitgekozen door uh, Albert-Jan. Die ga je horen na deze klassieke... die we al een hele tijd niet meer gedraaid hebben voor je. Dus met werd weer tijd. Melissa Edwards, Like the Way I Do. Is it so hard... To satisfy your senses...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 kiss you Even if I tried, could he be less than an addiction? Don't you think I know there's so much Kan deze dame lekker schreeuwen. Hè? Maar hij blijft wel een mooie plaat hoor. You're uh, Melissa Edwards. And like the way I do. Ja, het is uh, tijd voor uh, Overt-Jan. De SOS Live uh, nu ook uh, live uh, op uh, Spotify uh, te beluisteren. Onder ZOZ Spatie Live. En dan uh, kan je de playlist uh, nog een keertje naluisteren. En uh, wij hebben weer een nieuwe. Staat die er al in in de lijst? Deze nog niet? Nee, dat, nee? dat, dat, gebeurt, dat gebeurt altijd de na, na, uit... afloop, uh, de... ja, na, na afloop. Na afloop, Ja, want deze staat ook in de gewone playlist. In de reguliere playlist van uh, Zandvoer op zaterdag. Dan wel Zandvoort op zondag. Maar de live-uitvoering uh, uh, draaiden we eigenlijk nooit.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 We're a Ondertussen zitten wij hier in de studio van dus Cienven te kijken naar het EK Voetbal. De wedstrijd van vanmiddag Wales tegen Zwitserland. Stond het eventjes eh, 1 tegen 2 in het voordeel dus van uh, Zwitserland? Hebben ze dat doelpunt weer afgekeurd? Krijgen we dat ik ben best wel blij met die par, hè? Ja ja ja, ja, die bar. ja, ja, ja. 1-1 op dit moment uh, daar de tussenstand, mocht er nog uh, wat over te melden zijn. Voor 5 uur hoor je dat uiteraard bij Zandvoort op zaterdag. Nu naar Radar Michael Walden. De wedstrijd wels zwitserland is inmiddels ten einde, zojuist. Na vijf minuten verlenging is het uiteindelijk gewoon 1-1 gebleven bij die wedstrijd. Dus we hebben allebei niet gewonnen, maar ook niet verloren. Overigens jan is dat weer even mooi meegenomen, of niet? Uh, ja, dat is een stevige uitslag. Maar ik moet zeggen, de, de Zwitser speelde ook echt met elf man achter de ballen.